Kees Groot met het NOS-journaal. Moon Jae-in heeft de overwinning opgeëist in de Zuid-Koreaanse presidentsverkiezingen. Met meer dan een derde van de stemmen geteld staat de linksliberaal op zo'n 40 procent. Zijn belangrijkste tegenkandidaat haalt rond de 27 procent. Moon was al weken de grote favoriet. Hij wil de banden met Noord-Korea aanhalen. Het kernwapenprogramma van het Noorden zorgt voor veel spanning in de regio.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 Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen in het zuiden en wolkenvelden in het noorden. In het zuiden kan het lokaal vriezen. Morgen droog met geregeld zon, het wordt 13 tot 17 graden. En vanaf donderdag nog warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu pelsnel op te lossen. Het zijn er nog 15 en deze geven nog wat meer vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maarse en bij Utrecht nog langzaam rijden. Na een ongeluk bij Nieuwegein. Daar is de rechte rijstrook dicht. En van Amsterdam naar Utrecht ook nog wat vertraging bij de Leidse Rijntunnel zelf. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein. Twee kilometer, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Er waren daar twee ongelukken. Op de A10 Noord nog wat drukte tussen Duivendrecht en knappunt De Nieuwe Meer langzaam rijden. Dat is de A10 Zuid trouwens. En de A10 Noord, daar hadden we ook file tussen Schellingwoude en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer, nou dat begint ook wel op te lossen. Op de A27 Utrecht Breda tenslotte slotte tussen Nieuwegein en Lexmond. 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. -M -M. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt.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 En bij jou zeilen, het is dan alles wat ik wil. Praat me niet, zeg me niet, sla je allen om me heen. Praat niet met me, hou me stil tevallen. Hou me vast hier op Sierven met Zandvoort in de avond live. Leuk dat u luistert naar het tweede deel van 9 mei. En uh, jij ja, heeft uw verzoekje 023 573 0393. Zometeen in deze uitzending hebben we diverse gasten nog aan de telefoon. We hebben bellen met Theodor. Hij heeft een singeltje uitgebracht uh, met helemaal los. En uh, we bellen met Tines Hoekstra en... Uh, hij is de single uitgebracht met Doe Het Dan. Dus uh, allemaal leuke liedjes die we zometeen nog laten horen... tijdens deze uitzending van C.F.M. in de avond live... met uh, heel veel gezellige muziek. En uh, informatie natuurlijk over de entertainmentwereld. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn... Timmer is er vandaag niet. Timmer had de vergadering van zijn werk. en uh, Dus hij is er volgende week uh, gewoon weer. Wij gaan luisteren naar het volgende plaatje. I would stay van CRASIP.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 to know that I can be myself yeah. And if I could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 And I wanna tell you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 Van Michael Nobben hier op ZFM Zandvoort, het regionale station waar wij ook gewoon alle regionale artiesten natuurlijk graag promoten. Waaronder Theodor, goedenavond. Goedenavond, hallo. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken voor ons. Ja, dankjewel. Altijd leuk, altijd goed. Natuurlijk bellen we over jouw single helemaal los. Ja, klopt. Waar gaat de single over en hoe is die ontstaan? Uh, ja, het gaat er een beetje over dat je, uh, ja, je, je hebt eigenlijk met een muisje afgesproken en dan wil je gewoon helemaal los, met, dan ben je helemaal gekikkerd op. En ja, je, je, je wil gewoon één ding en dat is helemaal los. Met ja. haar. Is die uit de werkelijkheid geschreven of is het gewoon een liedje die geschreven is? Nee, het is, het is een liedje wat geschreven is door Overdoorn en uh, zo'n ding is het onder het nieuwe label, HD Music, het uh, label van uh, Henk Dissel. En daar hebben we gewoon, uh, ja, we hebben wel wat uh, dingen neergelegd bij de producer van de Wilde, we willen lekker zomers tempo en we een beetje ondeugende twist en uh, dat is uh, helemaal los uh, geworden. Hoe, uh, hoe wordt hij ontvangen op dit moment? Ja, goed, goed. Hij uh, komt op een lijst, komt hij ook uh, lekker uh, goed uh, terecht. Hij, uh, ja, hij is lekker aan het stijgen. En, uh, en de reacties zijn goed in de zaal ook. Uh, dus uh, ik ben er heel erg blij uh, mee. Ook een uh, leuke videoclip bijgeschoten? Ja, ja, zeker weten. Hij is uh, geschoten in Noordwijk door Casca uh, Producties. En uh, ja, daar hebben we onder andere de, de scènes opgenomen in de bar. En uh, voor de Hotel uh, scènes, zijn we naar uh, Hotel van de Valk in zijn uh, uh, gegaan. Hadden we een hele mooie suite en uh, ja, het, uh, het resultaat mag er wezen ook al, uh, zeg ik het zelf. Ja, nou, maar Super, wij beloven hem zeker te plaatsen zometeen even op onze Facebookpagina. Super, leuk. En uh, in welke lijsten sta je op dit moment onder andere? Uh, hij kwam binnen in de in de Spotify top 50 op uh, nummer 3, al in, in de, de vijf lijst. Dat was toen op dat moment de meest gelijste platen van Nederland. Dus dat uh, was weer heel erg gaaf. Uh, Oranje top 30 staat hij in. Uh, ja, de Hollands hit. Forum top 40. Uh, Unity. en Nou ja, een beetje, beetje alle lijsten staat hij uh, wel lekker. Nou, helemaal leuk. Want het zijn toch wel de lijsten voor de Nederlandstalige muziek, hè? Ja, nee, zeker weten. En uh, ja, het is toch altijd allemaal afwachten wat een plaat gaat doen als je ermee uitkomt. En uh, ja, als er waardering dan komt van allerlei kanten, is dat toch altijd... Uh, ja, uh, leuk voor jezelf. Stel wat men, mensen willen wat meer informatie over jou. Waar kunnen ze dat vinden? Kunnen ze vinden op de website tedemusic.com en dan kunnen ze ook uh, ja, Tedo gelijk even like op Facebook. En op Twitter en Instagram Tedemusic. Er is genoeg te vinden. Ja, er staat, er staat alles op. Ben je helemaal uh, up to date? Staan er nog wat leuke dingen te, te komen komende maanden? Ja, we gaan op, uh, op artiestenreis naar Ibiza gezellig uh, vanaf 16 september met onder andere Danny de Munk is erbij, Henk Dissel en uh, Wolter Kroes. Dus het wordt heel erg leuk. Ik staat dit jaar in de uh, amstel Bierhal in uh, Tilburg tijdens uh, Tilburgse kermis en uh, begin november in, uh, in de Brabant Hallen. Nou, dat zijn leuke, uh, leuke plekken. Ja, nee, dat uh, wordt heel erg leuk, dus uh, we kijken ernaar uit. Kijk, ik weet dat een artiest altijd wel een droom heeft. Heb jij ook een droom? Uh, ja, dat, dat is gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken met je muziek en uh, ja, we zijn lekker op weg en ik hoop dat dat toch uh, ja, uh, met iedere plaat of stem meer uh, wat, uh, wat kan uh, ja, verbreden. Nou, helemaal super. Hey, heb je nog wat leuks, iets leuks wat je wil melden of uh, denk je van nou, ik heb genoeg verteld? J Jullie zijn helemaal te bereiken. Nou, helemaal super. Hey, ik hoop je snel weer te spreken als er weer nieuws is. Leuk, bedankt voor de aandacht en uh, nog een hele goede uitzending. En wij gaan je plaatje draaien, kondig hem maar aan. Super, lieve luisteraars, dit is Theodor met Helemaal Los. Dankjewel Theodor, tot de volgende keer. Hey, bedankt, Hoi, bedankt, fijn Hoi, jij ook. Hoi. Ik zie hoe je kijkt. Ik zie je ogen en ik ben het kwijt. Niets in jou houdt je tegen. station van uw regio waar wij een Nederlands product graag steunen natuurlijk. En uh, dames en heren, het is tijd voor de dubbelhit. En dit keer hebben we gekozen voor een uh, wel heel bekend liedje. En hij is uitgebracht uh, alweer een paar jaar geleden, het, ja, of een paar jaar geleden, al tien jaar geleden, uh, tijdens het overlijden van uh, ja, André Hazes. En uh, dit is de Guus Meeuws versie van Geef mij je angst.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 Geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik het dus wel mijn weg met jou. Ja. De Guus Meeuws versie van Geef mij Angst. De eerste natuurlijk van The Double de dubbelhit. Twee liedjes die op elkaar lijken of dezelfde titel hebben in dit kind, lijken ze natuurlijk. Fantastisch veel op elkaar. Want dit is natuurlijk de officiële zanger van dit mooie liedje. En trouwens niet van de melodie, want dat is een Italiaanse zanger. Maar dit is wel uh, de, ja, het liedje natuurlijk van André Hazes, Geef mij je angst. Uh, waar Guus is natuurlijk dezelfde versie van zingt na André's dood. Dit is uh, Geef mij je angst, hier op CFM Zandvoort als dubbelhitte van vandaag. De André Hazes versie.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 Staan mijn bels met wat jack-cola. En ik rap zo aan, sinds een losdracht. Tien is yeah. in de tent, oh En iedereen zegt boom-boom. Yeah. Money in de pokken, ik ga en dat voelt goed. Yeah. Afvalkorens, waar blauw, heel de tent staat blauw. Ben ik in de studio, daar heb ik heel de plaat gauw. Weer vergeten. Ik heb keer, maar moet je nou eens wat vaker zeggen? wat ik ben wasted, waar ben ik mee bezig? Komt het door de drank of ben ik weer aan de spesen? Hee, voor je staat hier met lege handen, want de meiden drinken wijn, het dus is op de mannen. Heb gelijk hier je koord door de bossen knallen. Ben met de Zoekstra, is het je niet opgevallen? Je bent opgevallen, buren voor je krijgt Dames en heren, is dat gaande, ik hou het van gezien. Nul van uh, Rinus Hoekstra hier op ZFM uh, Zandvoort en over Rinus gesproken, uh, of sorry, Tines sorry, Tines uh, gesproken, We uh, hebben we aan de telefoon. Dag uh, Tines. Goedenavond. Sorry dat je naam even verkeerd zei. Nee, dat maakt niet uit. Hé, hey, uh, een mooie uh, lekker plaatje de vorige, maar we bellen natuurlijk over de nieuwe, zingel. En uh, is dat net zo'n lekker plaatje? Is ook zo'n lekker plaatje. En uh, ja, hoe is die ontstaan? Ja, eigenlijk uh, vanaf, uh, vanaf dat ik eigenlijk een klein beetje begonnen ben met zingen, was het eigenlijk een liedje wat ik altijd al, uh, al mooi vind, want origineel is die van, uh, van Lee Zelmans. En dan is het gewoon echt een, uh, een heel rustig liedje. En, uh, ja, toen heb ik hem eigenlijk, wou ik hem uitbrengen, wou, zou ik hem eigenlijk op mijn album zetten, op, op, op, op mijn album wat vorig jaar is gekomen en uh, ja daar was niks van gekomen, want ik had... Uh, ik had weer andere liedjes, wat ik, wat ik mooi vond, en Frank kwam met een aantal ideetjes en uh, ja, er is eigenlijk niks van gekomen en, uh, en nu, ja, nu dacht ik, uh, laten we het eens proberen, samen met Frank, dus uh, ja, en ik vind, uh, ik moet zeggen, het is goed gelukt. Maar dan hebben we het over de nieuwe single, hè? Ja. Ja, Frank van ette heb je het over. Frank van Koijen. Koijen. Ja, weet je ook Frank? <laughs> ik had net iemand met Frank van ette die een uh, plaatje had uitgebracht. Dus okay. zodoende... ja dat kan, dat kan. Maar Frank van Kooijen die horen we ook natuurlijk heel vaak een vakman in zijn muziek. Ja, dat klopt. Frank van Kooijen maakt, maakt goede liedjes. Dus uh, ja, en ik, ben, uh, ik ben er blij van dat hij uh, uh, het voor mij ook doet. Ik zit er vanaf 2011 bij hem, dus uh, ja. Top. Nou, helemaal top. Hey, uh, is er ook wel een leuke videoclip bij gemaakt? Klopt. Die, uh, die staat op YouTube, die kun, je, uh, die kun je bekijken. Nou, we gaan hem zeker zometeen even delen op onze Facebookpagina. Dat is helemaal super. Hey, uh, ja, Tines, je bent al lekker aan de weg aan het timmen, al een tijdje. Klopt. Staan er nog leuke dingen te gebeuren de komende tijd? Ja, leuke dingen. Ja, we zijn weer druk bezig met de nieuwe singles. Er moet weer een opvolger komen en uh, daar zijn we nu alweer druk mee bezig. Nou, helemaal, helemaal geweldig. Want uh, deze is uh, op uh, 24 maart uitgekomen, toch? Uh, klopt. 24 maart, volgens mij, is hij eruit gegaan, ja. En uh, ja, ik moet zeggen, tot nu toe, uh, tot nu toe doet hij het heel goed. Nou, ah, dat is mooi toch? Dat wil je alleen maar toch als artiest? Ja, zeker. En optreden natuurlijk, ook belangrijk. Ja, tuurlijk, dat sowieso. Maar dat, is, uh, dat gaat uh, lekker, moet ik zeggen. Nou, helemaal, helemaal super. Het gaat, uh, het, gaat, uh, het gaat voor de wind, moet ik het zo zeggen. Tienes, als mensen jou willen boeken voor een feestje of partijtje, waar kunnen ze terecht? Uh, ze kunnen terecht bij uh, gewoon op Facebook uh, kunnen ze vinden. Ze kunnen gewoon op Google kijken. Op de internetsite tieneshoekstra.nl, daar staat gewoon alles op van mij en dan kunnen ze hem altijd vinden. Nou, ik denk dat we gewoon je plaatje gaan draaien. Ja, top. Dat zou super zijn. Ik zou zeggen, kondig hem maar aan. Dames en heren, hier is Tines Hoekstra met Doe Het dan. Heel erg bedankt, Tines. Tot de volgende keer. tot de volgende keer. Als het vuur in je hart...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 Weet dan dat na een tijd, iedere pijn ook slijt. Verzamel dan al je moed, eens komt alles weer goed. Ga je bruisen van leven, je moet alles geven, ja doe het al. Wat in jou staat te dromen ooit volgen. Hoekstra hier op CFM Zandvoort. En wilt u meer informatie over Tinus? Dat kan je natuurlijk op zijn Facebookpagina. pagina, pagina Tinus Hoekstra. Zoek hem gewoon even op. Dames en heren, ja, vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival. In. Uh, ja, in uh, ik uh, ben even mijn woorden kwijt. <laughs> het is wel heel erg. In Rusland. Ja, in Rusland. En uh, daar uh, zal dan de eerste halve finale plaatsvinden. En uh, volgende week. Of nee, volgende week. Go, uh, zaterdag is het de grote finale natuurlijk. Maar donderdag? Ja, dan is, hij, is Nederland aan de beurt uh, OG natuurlijk. En uh, zij hebben een liedje natuurlijk, Light of Shadows... waar ze hoge ogen mee scoren. En uh, dat staat in ieder geval bij de boekmakers... Uh, staan ze op dit moment op uh, nummer... Ne uh, nee, ze stonden van de week op nummer 9. En ze zijn nu naar nummer, nummer 6 ver, uh, verplaatst. Dus het gaat goed met de dames. Dus ik ben benieuwd. Uh, Light of Shadows uh, gaat hoog scoren hopelijk natuurlijk... Uh, in. Uh, in Kief en uh, we hopen dat het echt uh, hartstikke uh, goed uit gaat pakken. En ik, ik heb gehoord dat er een uh, hele mooie, ja, hele mooie um, mooi einde is van het liedje. Dus ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval allemaal kijken. Donderdag gaan we o lekker aan, aan, aanmoedigen. Met onze Nederlandse vlaggetjes natuurlijk voor de buis. We gaan lekker luisteren o uh, Light of Shadows hier op CFM Zandvoort. Cry no more, cry no more.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 Mooie stem hebben die dames hè. Light of Shadows van Ojin en donderdag allemaal te zien natuurlijk bij het Songfestival. Dames en heren, ik denk dat ik toch nog een tweede plaatje van ze ga draaien. Normaal doe ik dat nooit twee artiesten na elkaar, alleen met de dubbelhit natuurlijk. Maar hun stemmen zijn zo mooi en vorig jaar deden wij een Songfestival uitzending met avond live. En dit keer niet. Volgend jaar misschien wel, we zullen het wel zien. Uh, volgende keer misschien doen we het zeker. Want eerlijk gezegd zijn we het een klein beetje vergeten dit keer. Maar um, wat we gaan doen, we gaan nog een nummer draaien van o Natuurlijk hun debuutsingel, Magic. Of misschien niet hun debuutsingel, maar wel waar ze bekend mee geworden zijn. Let me see a care and it feels like magic, like magic.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 Magic van O-Jean. En natuurlijk werden ze bekend. Dat vergeet ik allemaal te zeggen. Van de uh, ja, Voice of Holland. En daarvoor deden ze ook mee aan het Junior Songfestival. Dus uh, ze doen, hebben het Junior Songfestival gedaan. En ze hebben natuurlijk nu de echte Songfestival. Waar ze. Donderdag de eerste halve finale zijn te zien. En uh, wij helaas in Nederland kunnen wij niet stemmen. Maar uh, we kunnen ze wel aanmoedigen, natuurlijk, OG. Dames en heren, ja, van de week. Uh, of, uh, Twee dagen geleden, of zondag trouwens... werd het nieuws naar buiten gebracht door Paul de Leeuw... dat hij blaaskanker heeft gehad afgelopen zomer. En dat hij uh, geholpen is uh, tijdens, uh, ja, tijdens zijn vakantie in uh, Italië. Of in Spanje uh, trouwens. Um, uh, ja, daar is hij geholpen. En de afgelopen, ja, afgelopen uh, december is, die, is het weer teruggekomen. En hij is nu uh, weer schoon verklaard. En hij uh, blijft uh, goed onder uh, controle. En uh, ja, en dus daar, dat is wel weer goed nieuws eigenlijk. Het is natuurlijk even schrik als je dat hebt. En daarom uh, draai je toch een plaatje van uh, Padeloo. En uh, dat is Vlieg. Nee, dat is Ik, uh, heb, ik heb je lief. Ook weer zo'n mooi nummer.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 Ik heb jij lief. Wat moet ik zonder jou? Zij vier heen. Ik heb je lief van Paale Leeuw hier op uh, CFM uh, Zandvoort. En uh, dames en heren, het is alweer tijd uh, voor uh, de, van deze uitzending. Het is tijd uh, dat het. Uh dat het weer voorbij is. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. En ik zeg u uh, gewoon tot volgende week. Vanaf uh, zes uur zijn we er natuurlijk uh, weer. Met allemaal leuke interviews. En uh, allemaal leuke informatie. En ik hoop dat de timer er dan ook weer is. Want dan gaan we er gewoon weer een uh, leuke uitzending van maken. Uh, dames en heren. Ja we stoppen uh, normaal gewoon met een plaatje. Dat doe ik nu ook natuurlijk. Maar uh, zoals uh, Luc Ikingen altijd van uh, RTO Boulevard altijd doet. Die surft altijd op televisie. Maar mijn vrouw doet dat ook. Of het op televisie op YouTube. En mijn vrouw doet het ook. En uh, ik uh, doe dat ook vaak genoeg. En uh, toen uh, ben ik uh, ja, op een uh, nummer uh, gewezen. Um, dat is van een, uh, ja, een, uh, een Russische cabaretier. En uh, hij heeft het liedje Trollolog uh, ge gemaakt. Of in ieder geval uitgebracht op YouTube. En, of het is in ieder geval een filmpje. En um, ik heb besloten dat we dat als eindtune gaan doen. En dat doen we vandaag ook. En volgende week ook. In ieder geval, ik wil u bedankt, bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer... ...zelfde tijd, zelfde zender. Met heel veel gezellige muziek. En natuurlijk artiesten aan de telefoon. En volgende week hebben we, op 16 mei, Robin van Damme. Met zijn nieuwe single. En Johnny Valentino. En hij heeft ook leuk nieuws. Dus volgende week zeker even luisteren op 16 mei. vanaf 6 uur. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye bye.